7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. SP niet in kabinet met gedoogconstructie, VN waarnemers verlaten Aleppo en schuilen nummer door in halve finale beachvolleybal.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 Nederland heeft vandaag bij een paar sporten kans op een medaille. Turner Epke Zonderland is een van de favorieten in de finale op het onderdeel REKSTOK. De Nederlandse dressuurploeg is ook nog in de race voor een medaille. Ze staan op de derde plaats in het klassement. En vandaag wordt de afsluitende Grand Prix Special gereden. En windsurfer Dorian van Rijsselbergen is al zeker van een gouden medaille. Vandaag krijgt hij die medaille ook uitgereikt.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 In Londen is een herdenking gehouden voor de Israëliërs... die omkwamen tijdens de Olympische Spelen van München in 1972. Leden van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September... gijzelden toen elf Israëlische atleten en coaches. En bij een poging hen te bevrijden kwamen ze om het leven. Net als vijf gijzelnemers en een Duitse politieman. Nabestaanden hadden het IOC opgeroepen... tijdens de openingsceremonie in Londen een minuut stilte te houden. Maar voorzitter Rogge wees dat af. Bij een zelfmoordaanslag in de Tsjechiënse hoofdstad Grozny zijn vier mensen om het leven gekomen. Drie Russische militairen en een burger. De bommen gingen af op het moment dat de militairen bij hun kazerne uit een gepanzerd voertuig stapten. Volgens de Tsjechiënse president Kadirov zitten islamitische rebellen achter de aanslag. De kustwacht van Panama heeft bijna 1200 kilo cocaïne in beslag genomen. De grote drugsvangst werd gedaan samen met de Amerikaanse collega's. Agenten zagen afgelopen weekend een verdacht schip voor de Atlantische kust... in het noordoosten van Panama en zetten de achtervolging in. Toen de drugsmokkelaars dat in de gaten kregen... gooiden ze pakketten met coke overboord en gingen ze in een kleine boot ervandoor. De kustwacht heeft de vier verdachten niet meer kunnen vinden... Dit jaar heeft Panama al meer dan 16.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Het land grenst aan de voorname cocaïneproducent Colombia. En vormt daardoor een belangrijke route voor drugsmokkel naar Mexico en de VS.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 Een hele goedemorgen. Het is dinsdag 7 augustus... en Curaçao is in de ban van de sprint. Vandaag de 200 meter. Jurendi Martina. Alleen jammer dat hij voor Nederland uitkomt, vinden ze daar. Op diezelfde spelen is de kroonprins optimistisch... over de kansen van Nederland om de Spelen in 2028 te organiseren. Hoort u ook deze uitzending? Syrië houdt de adem in. De gevechten om Aleppo houden aan. Maar eerst gedogen of niet gedogen? SP-leider Emiel Roemer die gaat na de verkiezingen niet meedoen aan een gedoogconstructie. Hij zei het gisteravond in het televisieprogramma Nieuwsuur. Politiek verslaggever Marcel Bril. Het was nieuw en spannend eind 2010. Voor de eerste keer kwam er een minderheidskabinet van VVD en het CDA... met gedoogsteun van de PVV. De hoofdrolspelers hadden toen erg veel vertrouwen in het experiment. Dames en heren, we leven in historische tijden... en ik kan dan ook mededelen dat we vind ik, een historisch akkoord hebben bereikt. En ik ben daar dan ook echt heel erg trots op. U vroeg mij, heb je het vertrouwen uh, als beoogd uh, voorman van het kabinet... dat de steun er in de Kamer zal zijn voor die politieke samenwerking? Uh, ja, antwoord is ja. Halstarrig hielden Rutte, Verhagen en Wilders maandenlang vol... dat het prima werkte dat gedogen. Totdat eind april de katshuisonderhandelingen klapten... Vicepremier premier Verhagen reageerde die dag emotioneel. De hoop dat we een krachtig antwoord kunnen geven op, op de crisis... die is vandaag door, door Wilders de grond ingeboord. Ik kan niet anders zeggen dan dat 16 miljoen Nederlanders... vandaag daardoor in de steek zijn gelaten. Mislukt dus. Nu, een paar maanden later, vlak voor de verkiezingen... ziet Roemer het bewijs van dat wat hij al eerder dacht. Ik vond er helemaal niks. Van begin af aan een gedoogconstructie... waarin jij één partij op een plek zet dat ze kunnen roepen en schreeuwen wat ze willen. Maar dat je nooit ter verantwoording kunt roepen. De ex-gedogen zelf, Geert Wilders, denkt er anders over. Op zich is zo'n gedoogconstructie prima. Nou, Het is twee jaar uh, goed gegaan, denk ik. Uh, het had natuurlijk voor- en nadelen. Maar we namen verantwoordelijkheid als PVV... En, ja, en misschien als die economische crisis niet was gekomen, en dan had hij misschien ook bestaan. Maar zo is het niet gegaan, weten we inmiddels allemaal. Alweer viel er een kabinet. En dat baart PvdA-leider Samson zorgen. De afgelopen tien jaar is hij in ieder geval niet goed geweest. Er is grote politieke onzekerheid bij partijen, ook bij kiezers overigens. En het wordt wel hoog tijd dat we daar een keer iets meer stabiliteit in krijgen. Dat is onze taak. Om daarvoor te zorgen vanaf nu is ook heel hard nodig. Moeten we dan maar ophouden met minderheidskabinetten? De SP antwoordt het meest uitgesproken met ja op deze vraag. Ook al liet het congres van deze partij een aantal weken geleden... uiteindelijk ruimte open voor een minderheidskabinet. Maar Roemen zegt het duidelijk. Ik ga niet gedogen en niet in een minderheidskabinet zitten. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen. Of je doet mee of je doet niet mee. CDA, D66, ChristenUnie en de Partij van de Arbeid... zien ook weinig in zo'n gedoogconstructie. Zeker met het voorbeeld dat we gehad hebben, zegt Diederik Samson. Nou, het experiment van de afgelopen jaren suggereert dat je dat beter niet kan doen. Maar dat kan ook heel specifiek aan deze constellatie hebben gelegen. In theorie is allebei mogelijk. Maar ik denk dat, je, dat we moeten streven naar draagvlak voor de beslissingen die, waar we voor staan. Dat worden hele zware beslissingen. Welke beslissingen. Uh, partij er ook aan de macht komt, welke coalitie er ook gaat regeren, er zullen moeilijke besluiten genomen moeten worden, dan kan je dat maar het beste doen met zoveel mogelijk draagvlak. VVD en SGP sluiten een gedoogconstructie niet uit. Grootste voorstander is de PVV. Die wil wel weer. Nou, zeker. Uh, regeren ook. Maar die kans lijkt op dit moment niet erg groot, want veel partijen hebben al gezegd, nou niet echt veel zin te hebben in een samenwerking met de PVV. Wilders wijst echter op een terecht punt. Ik weet ook, daarvoor loop ik hier lang genoeg grond dat de politieke werkelijkheid uh, dit jaar op 13 september... een hele ander kan zijn dan op 12 september. Inderdaad, je weet het maar nooit na de verkiezingen. Als de uitslag het moeilijk maakt om een meerderheidskabinet te vormen... wie weet wat er dan bedacht zal worden. Het is alweer bijna over een maand. Het is 7 augustus. En op 12, augustus, 12 september zijn dus die verkiezingen. We horen een bijdrage van Marcel Bril. De gevechten in Aleppo, de grootste stad van Syrië, die houden aan. En dat geldt ook voor de vluchtelingenstromen uit de stad. Gisteren waren er weer tol van aanvallen met straaljagers op wijken die in handen zijn van de rebellen. Toch vlucht lang niet iedereen. Verslaggever Hans Jaap-Mehler, ging in Aleppo op zoek naar de achterblijvers. We zijn deze wijk ingereden, Hananou, uh, op een plek waar we het al eerder hebben gedaan. Het dus weer die basis van Assad, opleidingsinstituut, stond bene een uh, lege vrachtwagen van Assad voor de deur, daar reden we pal langs, drie Assad militairen erbij, kijken niet op of om, zijn daar vooral bang, zegt uh, mijn chauffeur, We zijn de wijk in gereden en op een plek waar uh, een oud checkpoint is van Assad, en er zijn een paar panzerwagens, uitgebrand en daar is veel meer schade, daar is een flatgebouw ontzettend hard geraakt, dat is een bombardement geweest door zo'n uh, MiG-straaljager. Uh, helemaal in elkaar geklapt. Dan rij je verder. We gaan we heel veel vluchtelingen ook weer tegen. Uh, en dan kom je in stillere straten dan voorheen. Maar dan toch weer dus winkels open. Buurtwinkels. Onderaan een uh, flatgebouw van vijf verdiepingen. Komt een echtpaar aan met drie kleine kinderen. Ken, ken Wat? Nee, mag ik Wat de Audi? je weer Aasje? Nee, maar geen vluchtelingen. Ik ben niet bang uh, voor die vliegtuigen. Ja. Maar ja, u bent hier met uw kinderen. Heel veel mensen zijn wel bang en gaan weg. Waarom u niet? Ik, ik weet niet waar ik naartoe zou moeten. Ik wil gewoon in mijn huis blijven. De kinderen zijn wel bang. Nou, het passeert achter ons nu een pick-up truck. Helemaal volgeladen met matrassen en, uh, en een mooi muziekje ook nog. Uh, kleden op het dak, dozen. Kan het vrij Syrische leger, het leger van Assad, wel aan? Maar waar? Ik weet het niet, zegt deze man. Uh, Are you afraid? Mabar van hè, ja mabar Hij is niet bang. Hoe oud is hij? Nee, nee. Acht jaar oud. Is Mac? Abdul Karim. Abdul Karim? Oké. Okay. Wel, be safe Abdul Karim. Salaam, we gaan ze verder. Twee zusjes, Eén zusje in een vrouwelijk jurkje gekleed. De kijkt een beetje benauwder. Hollande. Een oudere meneer. De hele familie is weggegaan, maar ik ben als oudste gebleven. Moet hij het huis bewaken? Hij blijft dus achter om het huis te beschermen, maar de rest van de familie is helemaal weg. Het lijkt ook of ze zijn gebit hebben meegenomen, want hij heeft helemaal geen tanden in zijn mond. Every day and every night. Elke dag, elke nacht wordt hier gebombardeerd. Maar het is geen reden voor deze mensen om weg te gaan. Deze dus. har. Oké, okay, en het Vrije Syrische Leger komt voorbij met een vlag. up truck, vlag erop van de oppositie. Laten we weer rijden. Let's go out, oké? Okay? Let's not take our chances. Als things goes wrong. Ze gaan nu naar de lucht gaan kijken. Nou, het Vrije Syrische Leger heeft de wapens uit de ramen hangen. En niemand weet hoe het verder gaat. Dan passeren we weer dat. Um... Het flatgebouw dat geraakt is. En er zit dan uh, een vrij syrisch leger in. Misschien ook wel tijdens die klap, maar we willen je daar niet stoppen om het te vragen. Je weet maar nooit of ze nog meer willen bombarderen. Dat het vetgebouw nog niet een stuk genoeg is. Maar er woonden dus geen gezinnen meer in uh, op het moment van de klap. Om veiligheidsreden overigens hebben de Verenigde Naties... hun waarnemers inmiddels teruggetrokken uit Aleppo. De reportage was van Hans-Jaap Melissen. Op Curaçao kijken ze met argusogen ogen naar Nederland. Want daar zijn ze wel heel erg blij met hun, Churandi Martina. John Bakker, de ANWB Verkeersinformatie. Kleine files. Ja, eentje op de A9 van Amstelveen ook maar. Wij knopen het Rotterpolderplein nog twee kilometer na een ongeluk. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Oh Saracino, oh Saracino, bello guaglione, oh Saracino, O oh Saracino, tutte femmine fanno amurà, teni i capelli Gigliola sapiccia si u passa. Na sigaretta mocca, na manu in sacca. E se ne va smar già su per tutta città. O Saracino, o Saracino, bello guaglione. O Saracino, o Saracino, tutte ne fa sospira. Na faccia bella. Nu koren vol. and then if I'm down. rasino Granata en Buscemi Saragino. Hij is uit 1938, hè, Rocco Granata. Het is eigenlijk een beetje de poging van Radio 1 om ook een zomerhit te draaien. Want we hebben hem tijdens de sportzomer heel erg veel gedraaid. Misschien draaien we hem nu wel omdat we een onderwerp hebben over België. Rocco komt tenslotte uit België. Staken de cipiers van de gevangenis van de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Hebben straks crisisberaad met de directie. De cipiers willen pas weer aan het werk gaan als de autoriteiten de overbevolking in de gevangenis aanpakken. Dan gaan we over praten met correspondent Mark Bessems.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 Maar het betekent wel dat de gevangenen gefrustreerd zijn. Er wordt ruzie gemaakt om borden en om vorken. Er is een hygiëneprobleem omdat mensen zich niet elke dag kunnen wassen. De kleren zijn niet altijd even schoon. Nou, en al die frustratie bij de gevangenen, dat betekent vaak agressie. En die agressie, nou ja, dat betekent natuurlijk een onveilige situatie voor het personeel. Ja. En dan heb ik het nog niet één gehad over de allergrootste frustratie van de gevangenen. En die komt erop neer dat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 Ja. Uh, is die gevangenis uh, de nieuwe gevangenis? Waarschijnlijk pas in 2016 klaar. En tot die tijd heb je het probleem. En bovendien, de er is nog een andere gevangenis hier in ja. Brussel. Uh, en die is inmiddels zo oud dat de burgemeester van die gemeente heeft gezegd: uh, Er zitten te veel gevangenen. En er moeten er zeker 130 uit. Nou ja, en ja. de meest logische plek voor die 130 gevangenen uit die oude gevangenis. Ja, dat is sint Gilles. <laughs> Kunnen ze er niet echt bij hebben. Goed, vandaag dus uh, weer nieuw uh, overleg. En uh, op maandag en op vrijdag staken ze echt uh, helemaal. Mark, dankjewel. Mark Bessems was dat, vanuit uh, Brussel. Hij stond afgelopen zondag toch maar mooi... tussen die acht snelste mannen van de wereld. En vandaag gaat hij zich storten op de 200 meter sprint. Ik heb het natuurlijk over onze hardloopheld, Surandi Martina. Correspondent Dick Draaier is op Curaçao. Um, Dick, ik zeg onze, maar moet ik eigenlijk zeggen jullie hardloopheld? Vraag je de spijker op zijn kop, Bert, want de Tjorendi is van Curaçao. En niet alleen volgens de mensen hier op Curaçao, maar ook volgens 150.000 Antillianen in Nederland. Het doet Curaçao pijn dat hun Tjorendi bijna schaamteloos wordt toegeëigend door de Nederlandse media. En vooral als je bedenkt dat een Antilliaan die rottigheid uithaalt in Amsterdam... gewoon een Curaçaose jongen blijft Dat steekt. Ja, meten met twee maten noemen we dat, hè? Ja, zeker. Ja. Wat vindt u er zelf eigenlijk van? Hij ziet zichzelf als een Curaçaose atleet in Nederlandse dienst. Tjurende die kwam tot 2010 nog uit voor de Nederlandse Antillen. Maar moest toen kiezen tussen Aruba en Nederland toen de Antillen verdwenen. En sinds 1996 mogen alleen onafhankelijke landen meedoen aan de Olympische Spelen. En dat is Curaçao gewoon niet. Thurendi heeft toen gekozen voor het topsportklimaat in Nederland... en de goede begeleiding van de Nederlandse atletiek. Maar hij zou het liefst voor Curaçao lopen. Ja, maar dan mogen we toch wel onze zeggen. Want dat hebben wij hem toch een beetje geholpen. Natuurlijk, laten we maar gewoon delen, we zitten met z'n allen in één koninkrijk. <laughs> nou precies. Maar um, Curaçao, als ik dat zo uh, beluister, bij jou moet volgens mij helemaal in de ban zijn van hem. Absoluut hoor. Het, het lijkt hier weliswaar niet zo als uh, bij jullie met die oranje gekte. Maar Curaçao die is apetrots en ook de hele dag aan de buis gekluisterd. De krantenkoppen over zijn zesde plaats uh, gisterochtend op de 100 meter. Ja, Dat uh, loog er niet om, alsof Tjerendi in zijn eentje tegen Usain Bolt had gelopen. De rest deed er gewoon niet toe. En die trots is natuurlijk ook terecht uh, om bij de beste van de wereld te lopen in een tijd. ...in een nieuw Nederlands record van 9,91. Ja, dat is ongekend. Ja, we hebben de 100 meter gehad. Is de 200 meter niet echt zijn afstand? Net iets meer? Ja hoor, hij is daar stukken beter in. Uh, uh, Turendi heeft een wat trage start. Dat zag je ook in die 100 meter. En in de 200 meter, dan heeft hij gewoon 100 meter extra om die trage start weer goed te maken. En daar is hij goed in. Maar Usain Bolt natuurlijk ook weer. Ja, dat is de grootste tegenstander voor hem. Hoewel hij vandaag in een interview gezegd heeft, en dat is ook in de Nederlandse media verschenen, dat hij hem echt wil verslaan. Uh, maar goed, als we heel reëel zijn, dan denk ik dat dat niet lukt. Uh, maar een zilveren plaats moet er toch zeker in zitten. Hij had hem vier jaar geleden in Peking ook, die zilveren plaats, ja, maar toen dat, werd hij gedisqualificeerd. Ja. Dat, dat lijntje, hè? hij liep toen buiten de baan. Ja, hij liep buiten de baan en daar kwam toen zo'n protest op en ja, toen was alles over. Ik moet je zeggen, een nationaal trauma hier op Curaçao, dat willen we over, uh, in, op donderdag in ieder geval goed maken. Ja, want wordt daar nu vooral over gesproken op Curaçao, over blijft hij in de baan of blijft hij niet in de baan? Nou, als een running gag zou je bijna zeggen, hebben we het er wel over en, uh, en kijken we ook stiekem, heel stiekem uh, naar die lijntjes op de baan, maar uh, uh, ja, voor de rest proberen we gewoon net als vier jaar geleden heel hard te schreeuwen en te hopen dat hij als eerste de lijn overgaat. Want... Dat zilver, dat zit er wel in. Ik denk dat hij een hele grote kans maakt. Uh, zoals ik net al zei, die laatste 100 meter, daar is hij ongelooflijk rap. En uh, ja, dat, daar liggen dus ook zijn kansen. En uh, ja, ik, zo, zijn tijden zijn ook erg goed. Dus uh, ik denk dat hij inderdaad een kans maakt. In ieder geval is Curaçao er klaar voor. Ja, binnen het Koninkrijk vinden wij het heel prettig in Nederland... dat we nu eindelijk in deze hele sportzomer eens een keertje wat winnen. Dat Niet alleen het weer is somber. We hebben een economische crisis, een politieke crisis allemaal gehad. Dat is het opstekertje in Nederland. Curaçao kan natuurlijk ook wel wat gebruiken. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Want het kabinet uh, is uh, vorige week gevallen hier op Curaçao. Uh, we zitten in een diepe financiële en politieke crisis. En er wordt hier enorm met modder naar elkaar gesmeten. Dus uh, ik, ik neem aan dat premier Schotten een eventuele medaillewinst van Tjeren... die zeker zal aangrijpen om de aandacht van die politieke malaise af te halen. Ook al is dat maar voor een dag. Dankjewel, Dick. Dick Draaier was dat vanaf Curaçao. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen... maar de Spelen van Londen worden ook wel de Spelen van de soberheid genoemd. En dat allemaal vanwege de economische crisis. Ruim 60 jaar geleden werden de Spelen van Londen... we hebben het over 1948... ook al de Spelen van de soberheid genoemd. Maar de Olympische Spelen van toen en de Olympische Spelen van nu... het is een wereld van verschil.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 Toen ze naast hem zat, dacht ze: Ja, misschien moet ik hem maar in het meer duwen. Ik wist zo was allemaal open de Olympische Games van Londen. Celebrating het 14e Olympiër van de moderne era. Tussen het propagandaspectakel van de nazi's en de Spelen in Londen was een wereld van verschil. Ik had to wear...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 Londen 2012. De spelen van de soberheid? Niet echt, zegt Janie Hampton. Don't know what was really like. In 1948 wisten ze wat echte soberheid was. De reportage werd gemaakt door onze Engelse correspondent Arjan van der Horst.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 In Londen zijn schuil en nummerdoor door, de hockeyvrouwen zijn door... en ook vandaag zijn er weer medaillekansen. En Prins Willem-Alexander vindt dat er geen reden is om teleurgesteld te zijn... over de Olympische prestaties van de Nederlanders. Dat zei hij in een interview met de NOS. Ik vind dat de Nederlandse sporters hier absoluut naar behoren presteren. We hebben natuurlijk een sportszomer gehad waarvan je kan zeggen... dat die niet helemaal verlopen is zoals we verwacht hadden. Dus die... die...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 In Londen is gisteren het bloedbad tijdens de Spelen in München van 72 herdacht. Bij een gijzeling door de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September... kwamen toen elf Israëliërs om het leven. Premier Cameron van Groot-Brittannië noemde tijdens de herdenking... een van de donkerste dagen in de Olympische geschiedenis. Een act van terrorisme... alles wat de Olympische stond. We moeten 11 Israeli athletes who so tragically lost their lives,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 De kustwacht van Panama heeft bijna 1200 kilo cocaïne in beslag genomen. De grote drukvangst werd gedaan samen met Amerikaanse collega's. Agenten zagen afgelopen weekend een verdacht schip voor de Atlantische kust... in het noordoosten van Panama en gingen erachteraan. En toen drugsmokkelaars dat in de gaten kregen... gooiden ze pakketten met coke overboord en gingen ze er vandoor in een kleinere boot. Die vier verdachten zijn spoorloos.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 Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar topkwaliteit. Zoals Vipro Dog en Vipro Cat tegen flooien en teken. Met ViproNiel, het best verkochte antiflooienmiddel. Beavar! De mensen die van dieren houden. Beavar. 25%? 20%? 14%? Wat dacht u van 0% bijtelling?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 10 miljoen Indonesiërs die twitteren. 40 miljoen die zitten er op Facebook. Correspondent Michel Maas die ging op pad om uit te zoeken. wat ze daar in Jakarta toch allemaal te zoeken hebben in die sociale media. Overal waar je kijkt zie je mensen achter hun mobieltje aanlopen. Dit meisje staat te wachten op de bus mm, en lekker te tweeten. Twitter. Wat zie je toch in Twitter? Een restaurant. Je vindt er waar je lekker kunt eten in Jakarta, uitverkoop, shopping. Of deze jongen. Agus jongen. Gestreken overhemd en gekramde haartjes. Een serieus iemand. Motivatie. Motivatie. Ada business. business ada spirituele zaken. En een beetje plezier, dat ook. Ja, daar hebben veel van of deze man hier. Die draagt een t-shirt met erop: Bel niet terwijl je rijdt. Maar hij is wel in de weer met twee telefoons tegelijk. Kritiek. Kritiek sociaal. Kritiek. Sociale kritiek. Ja, vooral kritiek. Op Twitter kun je alles schrijven. Altijd en overal. Kapan saja. Dimana Ik ga maar eens praten met de grootste twitteraar van het land. De minister van Communicatie en Informatica. Oftewel, minister van Twitterzaken. Ah, ah. Ad Tif Sembiring. Yeah. Ad Tif Sembiring. Ad Tif Sembiring. Ik heb 410.000 volgelingen. Dat is niet gek als je bedenkt dat de gemiddelde krant in Jakarta 100.000 abonnees heeft. is hij bestookt je werkelijk met tweets. Over van alles. Over zijn ministerie, over God. En God mag weten wat voor andere zaken. En soms gaat het mis. Ed, Tiefs en Biering kreeg een twitterstorm over zich heen... toen hij als ouderwetse moslim Michelle Obama de hand schudde. Een vrouw. Hij ontkende eerst... Maar toen verschenen de beelden op YouTube. En toen werd het alleen maar erger. Hij probeerde het nog uit te leggen in een tweet. Maar dat liep verkeerd af. Tweets zijn zo kort, die worden vaak verkeerd begrepen, zegt hij. De minister weet nu als geen ander wat Twitter teweeg kan brengen. Tegenwoordig kunnen functionarissen niets meer verbergen. Alles is openbaar. Als je ergens heen gaat, staat het meteen op de sociale media. Mensen voelen zich in de gaten gehouden. Zijn ze bang? Oh ja, ja. En u? Bent u ook bang? Samala. Ja. De reportage was van onze Twitter-correspondent uit Jakarta, Michel Maas. Gaan we naar Londen toe, Gio Lippens. Gio, het was een dag met een uh, gouden randje, maar het werd net geen goud. Misschien wel de zilvervloot. Ja, het was een beetje de zilvervloot, letterlijk. Want uh, Marit Bouwmeester op het water. Ja, het was fantastisch om te zien in die laserradiële klasse. Uh, constant wisselende kansen. De ene keer was ze uh, weer Olympisch kampioen, dan was het weer de Chinese, dan was het weer de Belgische. En uiteindelijk was het uh, Marit Bouwmeester die zilver pakte en de Chinese die pakte goud, de Belgische brons. Maar ja, het was echt een spektakel. Ik heb het op tv kunnen zien uh, in het Atletiekstadion. Dat is ook een vreemde gewaarwording trouwens. En het was zo mooi in beeld gebracht. Uh, zeilen was vroeger altijd zo'n sport waar een beetje geheimzinnigheid omheen hing. Want je wist nooit wat er nou precies daar ver weg op het water gebeurde. Nou, gisteren was het echt gewoon close-in-beeld gebracht. Je zag het fantastisch. Je zag zelfs cameraatjes aan boord. En heel mooi daar in Wimith. Hè, al dat publiek daar op die ja. heuvel. Die daar van bovenaf naar beneden keek. En dan ook op zijn groot scherm kon meekijken. Ja, dit is toch ook echt olympische sport. En het, uh, het wordt echt letterlijk bij de mensen thuisgebracht. Ja, ik hoorde zelfs van de week een zeiler die een beetje boos was op die camera's. Want uh, een voer die opeens tegenaan, daar had hij geen rekening mee gehouden. Nee, dat klopt inderdaad. Het was een uh, man die, uh, die net buiten de medaille stuurde, ja. Nederlander. En, uh, precies. Inderdaad, ja, Maar ja, goed. Ja, ach, je mag gewoon niet tegen de boot van een ander aanvaren. Hè. Daar gaat het om. Daar Als die camera er niet had gestaan, had hij misschien wel wat anders geraakt. Nee, precies. Maar het is inderdaad prachtig in beeld gebracht. Gisteren, uh, trouwens, Gio, volgens mij heeft heel Nederland... of aan de radio gekluisterd gezeten, of voor de buis gezeten. En dan keken ze naar die barrage met de springruiters. Wat een ja, spanning. ook zoiets, hè. Die lagen ook op gouden koers. En ja, dan wordt er toch net op het einde.. Wordt er nog een klein foutje gemaakt. Waardoor ze gelijk eindigen met de Engelsen. Of met de Britten, moet je tegenwoordig zeggen. En uh, daar kregen we een barrage. Super, super, super spannend. En ja, in die barrage werden een paar foutjes gemaakt. Dus de Britten, die gingen er met goud vandoor. en de Nederlanders met zilver. Maar het was wel mooi om te zien hoe die vier mannen. ja, die vier ruiters. Uh, uiteindelijk toch ontzettend blij waren met die zilveren medaille. He, waar Marit Bouwmeester, die zeilster. De, de smoor erin had, want ja, ze had goud verloren... Hadden die uh, ruiters hadden echt zoiets van dit hadden wij niet verwacht. Geweldig dat we zilver hebben gepakt. Ja, die stonden echt te dansen wat uh, dat betreft. Nou ja, goed, dan gaan we naar de dag van vandaag kijken. Gio, uh, ik zeg maar één woord. Epke. Ja, ja, inderdaad. En hij heeft er zo lang op moeten wachten. Hè. Al die dagen na die kwalificatie waarin hij zich... Uh, ja, uh, oppermachtig eigenlijk plaatste voor die finale... dat was even een spannend moment. En daarna is het wachten, wachten, wachten, wachten geblazen... En vanmiddag, dan mag hij echt aan de bak. Uh, half vijf uh, in Nederland, dan, uh, dan komt hij in actie. En dan moet het gewoon gebeuren. Dat, dat, dat is het mooie van dat turnen. Uh, ja, hij gaat daar uh, beginnen aan zijn oefening... En dan is het, hij mag geen foutje maken. Op het moment dat hij een fout maakt, dan is die gouden droom voorbij. Dus, dus ja, iedereen is er klaar voor. Iedereen is gespannen. Iedereen verwacht eigenlijk dat hij die gouden medaille pakt. Maar zo makkelijk is dat niet. Nee, dat uh, weten we van Ranomi. Je moet het maar even doen. Maar er komt een heleboel druk bij kijken als de natie over je schouder meekijkt. Maar er is meer vandaag. Want we hebben, ik zei wel, Epke, een beetje gekscherend. We kijken natuurlijk ook nog naar de paarden. Dressuur? Ja. Onder andere hè, Anki, maar ook al die anderen die in actie komen, uh, ook daar uh, medaillekansen. En, en daar nog steeds zicht op goud, maar het kan ook net zo goed zilver worden, het kan brons worden. We krijgen ook nog atletiek, hele leuke atletiek, want uh, Choran Di Martina, we hebben hem natuurlijk al gezien op de 100 meter waar hij zesde werd, komt nu uit op de 200 meter. En dat is gewoon zijn favoriete onderdeel. En daar maakt hij echt kans op een medaille. En het baanwielrennen wordt interessant. Uh, Teun Mulder op de Keirin. En we krijgen ook weer uh, Kirsten Wild. Die uiteindelijk uh, gisteren in uh, uh, uh, zevende ne stond op, de Keir of nee, op de het Omnium. Ja. Dat is de meerkamp eigenlijk voor, uh, voor baanwielrensters. En uh, vandaag uh, moet gaan kijken van of ze die top 10 plaatsen kan vasthouden. Maar ja, het zal lastig worden allemaal. Het belooft weer een mooie sportdag te worden. We spreken je later deze dag vast en zeker nog wel een paar keer... hier op deze zender Radio 1. Dankjewel Gio. Het Hogerhuis is ook in Londen, Engeland. verkeert in zwaar weer. John Bakker met de verkeersinformatie. Waar staat het vast? Op de 27 vanuit Gorkem naar Utrecht. Door werkzaamheden tussen knooppunt Everdingen en houten 5 kilometer. De Radio 1 Sportzomerbus... Met aan het roer vandaag Deborah Blekkenhorst. Nou, dat mag je wel zeggen, Bert aan het roer. Want ik ga naar Friesland. Ik ga zeilen op, uh, op de mooie meren, op de Friese meren. zielen. dat ga ik doen. Het is, uh, het is een mooi weer voor, hoop ik. Het regent nu nog, maar ik hoop dat het dan wel wat droger is... en dat de wind goed is natuurlijk. En ik ga naar Friesland, omdat ik toch ook een beetje in die medailles blijf. Want vandaag officieel komt er natuurlijk een gouden bij... voor windsurfer Dorian van Rijselbergen. Maar gisteren hadden we natuurlijk Marit Bouwmeester, die zilverpakt. En dat was ook heel erg mooi. En waar komt Marit Bouwmeester vandaan? Nou, Uit ja. Friesland, hè? Ja, precies. precies. Dus dan moeten we toch maar een beetje aan de lijve gaan ondervinden... of Nederland echt ja, dat, dat zijland is, dat waterland is. Ja, en Waar kan je dat dan weer beter doen dan bij het scootjesielen? Dus overigens wel een sport, uh, moet ik zeggen, die bol staat van de, van de tradities en, en de gebruiken... En ja, daar kom je niet zomaar tussen, ook. dus ga ik toch zometeen wel proberen een vinger achter te krijgen. Want weet je, Bert, ik verklapp ja. er één, ja. dat jij en ik nooit schipper kunnen worden van een scootje. Waarom niet? Nou, onze voorvaderen hebben eigenlijk niet onder Friese vlag en, en ook lange tijd in Friesland handel gedreven met die schepen. Dus wij hebben niet echt het schippersbloed in ons. Tenminste, mijn voorvader. Ik weet natuurlijk niet hoe het met jou is, maar ik komt nou ja, ja, dat dat misschien voor jou ook zo. Ik zelf. ben een soort halfbloed Fries, maar handel gedreven, dat hebben ze volgens mij nooit. Nee, ja, kijk. Kijk, daar ga je al. Dus ja. dus ja, je zal nooit in het roer staan van een scootsje. Nou ja, dat soort tradities en, en gebruiken, daar ga ik vandaag uh, veel meer over horen. Ja, en volgens mij is het ook zo'n gebruik dat je uh, s ochtends vroeg al aan de Berenburg gaat, toch? Oh jee, nou dat hoop <laughs> ik niet. de <laughs> leuke bijdragers. Hey, veel plezier. We gaan je horen straks zo rond kwart voor tien. Bora Blekkenhorst, tot zo. Tot zo. De Britse regeringscoalitie. Gaan we toch weer terug naar Londen. Verkeerd in weer. Leider van de Liberaal-Democraten Nick Klek... die wil wraak nemen omdat de conservatieven weigeren... om het Hogerhuis te hervormen. Van Klek schenden de conservatieven daarmee het coalitieakkoord... uit mei 2010. we praten met Hieke Jippes, oud-correspondent... en Groot-Brittannië-deskundige. Hieke, want er was een afspraak en nou wordt dat dus eenzijdig geschonden. Ja, die wordt eenzijdig geschonden, want um, er is een... Uh belangrijk bestanddeel van de conservatieve partij in het lagerhuis die geen enkele behoefte hebben aan een uh, hogerhuis wat uh, uh, in plaats van uh, benoemd of uh, een plaats geërfd of in het hogerhuis zit omdat je bischop van de Anglikaanse kerk bent die geen behoefte hebben aan een hogerhuis waarvan de leden benoemd worden wat daardoor uh, ook uh, meer uh, gezag krijgt. Die hebben dus in feite geen, geen behoefte aan concurrentie. En die vinden bovendien dat hervorming van het Hogerhuis... alleen maar parlementaire tijd opslokt. Dat David Cameron daarin... Uh, uh, te ver gaat in tegemoetkoming aan de liberale democraten. En die hebben dus consequent tegengestemd. En David Cameron ziet geen kans om deze rebellen uh, in de houding te tremmen. Dus die heeft gezegd, ik geef het op, we doen het niet. Ja, zegt dat iets over het gezag van David Cameron... of over de macht van deze parlementariërs? Het zegt, iets, het zegt iets over beide. Het zegt iets uh, over het gezag van David Cameron... die natuurlijk uh, niet genoeg uh, stemmen heeft gehaald bij de laatste verkiezingen... om uh, in zijn eentje te regeren. Vandaar die, dat ongekende experiment van een coalitie met de liberale uh, democraten. Bovendien, David Cameron heeft natuurlijk in deze economisch benarde omstandigheden... Um, uh, geen, uh, hij, heeft, hij heeft nog geld, nog een meerderheid zou je kunnen zeggen. Dus hij heeft ook niks om weg te geven. En hij kan dus ook niets doen om die rebellen te bedwingen. Ja, maar aan de andere kant, uh, de liberalen hebben nu maar één keus. Dat is uh, of doorgaan of uh, eruit stappen. En als ze eruit stappen, ja, dan ben je ook je macht kwijt. Nou, de liberalen hebben er geen belang bij om eruit te stappen... want die weten zeker dat als er nu verkiezingen zouden komen... dat die desastreus voor hen zouden eindigen. Dat ze uh, uh, vrijwel uh, met grond gelijk gemaakt zouden worden. En waarom is dat? Omdat zij in, dit, uh, in deze coalitie-regering zich... Uh, wel aan alle afspraken eh, hebben gehouden... en eh, bijvoorbeeld hebben gestemd voor zoiets als verhoging van het collegegeld. Iets wat volstrekt tegen hun traditie in is. Daarmee hebben ze zich eh, ongelooflijk eh, impopulair bij hun achterban eh, gemaakt. Aan de andere kant, Nick Kleck kan natuurlijk ook niet alles over zich heen laten gaan. En de liberale democraten zijn de partij van de constitutionele hervorming en opeens niet het hogerhuis hervormen... terwijl dat een van de uitgangspunten van de coalitieovereenkomst was. Uh, ja, daar moet hij dus signaal tegen afgeven. En dat heeft hij dus nu gedaan, maar heeft er wel bij gezegd... dat hij niet van plan is om met zijn partij de coalitie uh, te verlaten. Nee, maar goed, wat, wat, wat kan hij dan verder doen? Want uh, een beetje boer roepen en zeggen dat dat niet de afspraak was... verder komt hij dan toch niet? Nee, het is de politiek van uh, de kleine jongetjes. Jij vervelend tegen mij, ik vervelend tegen jou. Wat hij nu gaat Precies. doen is zeggen dat hij zijn partij gaat vertellen... zijn partijleden om niet mee te stemmen met uh, iets... wat uh, ook een voornemen van de coalitie was. Dat was namelijk het, uh, ook het, het, het, het uh, hertrekken van uh, de grenzen van uh, de kiesdistricten... Het, uh, voor het lagerhuis. Hetgeen ja. zou betekenen dat je met minimaal minder... Lagerhuisleden eindigt. En bij de volgende verkiezingen zou dat hertrekken van die grenzen. in de kaart van de conservatieven spelen. die daardoor een, een electoraal voordeel zouden hebben. Dus de conservatieven kunnen nu niet zo gemakkelijk uh, de volgende verkiezingen uh, winnen. als ze daar al kans op hadden. als ze anders zouden hebben gekund. Ja, en dat vinden de conservatieven weer heel vervelend. Dat vinden de conservatieven wel vervelend. Het ja, dat, dat lijkt erop alsof er ja, nou, grote conflicten, kleine conflicten... in ieder geval rommelt het in de coalitie. Ja, maar dat, is natuurlijk, uh, dat was natuurlijk altijd te voorspellen. Ik denk wie er ook op dit moment geregeerd had... ook al was het geen coalitie. Je, je ziet natuurlijk weer dat fenomeen wat je overal in Europa uh, ziet. Het gaat economisch heel erg slecht. Deze regering zit ongeveer halverwege zijn uh, parlementaire periode, volgende verkiezingen... als alles goed gaat in 2015. Um, en en uh, elke regering maakt zich op dit moment impopulair... omdat er niets valt weg te geven en ook weinig valt te hervormen. Ja, de houdbaarheidsdatum hebben ze daar vaak over in de politiek. Maar er zijn er, in zo'n coalitie zijn er nog meer compromissen gesloten. Uh, over Europa bijvoorbeeld dachten ze aan het begin van de rit ook heel anders. Uh, zitten ze daar nog steeds op een lijn? Kijk, uh, de Liberale Democraten zijn een partij die altijd voor Europa zijn geweest. De conservatieven hebben altijd een gedeelte gehad die uh, een gedeelte van hun, hun kiezers gehad... die uh, erg anti-Europa zijn. En, bijvoorbeeld, en dat manifesteert zich niet alleen in het constant uh, dwarsliggen in Brussel, maar dat manifesteert zich bijvoorbeeld ook in enorme protesten. Hier worden twee dingen verward. Europa, zoals uitgedrukt, in uh, de Conventie voor de Mensenrechten... en het, het Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Nou, Straatsburg heeft een aantal keren uitspraken gedaan... Waardoor, uh, waarvan het, het praktische gevolg is geweest... dat uh, bewezen uh, uh, mensen mm -hmm. die zich bezighouden met het voorbereiden van uh, terreur... Um, uit uh, langdurige gevangenschap uh, moesten worden vrijgelaten in Engeland... en niet konden uh, worden uitgezet naar hun land van herkomst... omdat er in dat land van herkomst gemarteld wordt. Uh, de Britten hebben zoiets van uh, niets mee te maken... als iemand uh, uh, zich in Engeland daarmee bezighoudt... dan uh, gaat hij dat maar terug in zijn eigen land doen. Mag niet van de Mensenrechtenconventie. Nou, dat zijn dingen waar sommige conservatieve uh, politici zich enorm uh, uh, verbalen... Uh, druk overmaken. Um, uh, en dat onderscheidt hen dan ook ja. weer van de liberale democraten... ...die zoiets hebben van, ja, de wet is de wet en daar houden we ons de aan. Lol de lol is de lol. ik heb eigenlijk nog jou helemaal niet horen praten... ...maar ik heb er ook nog niet naar gevraagd. Uh, over de Labour Party, uh, bestaan ze nog? Uh, de Labour Party bestaat nog. komt op dit moment ook voorspelbaar uh, wat omhoog uh, in de peilingen. De liberale democraten staan dus op minder dan 10 procent. Labour begint eindelijk weer een beetje te stijgen. En Labour hebben in deze rel over hervorming van het Hoger Huis... Die zijn, uh, uh, ideologisch zijn ze daarvoor, maar die hebben dus flink in de pot gehoord... door in dit geval ook uh, te zeggen dat ze tegen zullen stemmen. Want die hebben er uh, belang bij om die coalitie uh, te laten springen. Dus Labour kan worden verweten dat ze op korte termijn succes uit zijn en uh, hun, hun lange termijn principes in de steek hebben gelaten. Iedereen gaat voor goud uiteindelijk hè. Want de Olympische spelers zijn tenslotte ook gaande. Hiker dank je wel. Hiker Jippes was dat. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Max Visser, goedemorgen. Goedemorgen Bert. Schiphol en Nederlandse Luchtvaartmaatschappijen zijn met elkaar in conflict geraakt, waardoor er een bom ligt onder de groei van de luchthaven. Dat melden bronnen aan het Financieel Dagblad. In akkoord gesloten door de overheid luchthaven, gebruikers en omwonenden staat dat de mainportfunctie van Schiphol de hoogste prioriteit heeft. Oftewel dat Schiphol dient als knooppunt, want dat zorgt voor banen op de luchthaven en in de regio. Onder meer KLM vindt dat Schiphol de netwerkfunctie van de regio Amsterdam ondergraaft door maatschappijen die vooral vakantieverkeer verzorgen vanaf de luchthaven te laten opereren. Zij zorgen voor groei van de luchthaven. Maar de al gevestigde maatschappijen vrezen voor de miljardeninvestering voor de uitbreiding, die deels door Betaald moet worden. Het is een financiële chaos bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Het interne pensioenfonds was jaren een financiële puinhoop. waardoor niemand wist hoeveel er in kas zat. Het CBR maakt vandaag een forensisch accountantsonderzoek bekend. Zo weet de Telegraaf. Problemen kwamen door een erg losse bestuurscultuur. Tot een jaar of zeven terug was het bijvoorbeeld normaal dat er no notulen werden opgemaakt van vergaderingen die nooit hadden plaatsgevonden. De slapende Nieuw-Zeelandse vulkaan Mount Tongariro is uitgebarsten. De vulkaan was meer dan 100 jaar inactief. En een getuige zegt nu op de site van de Nieuw-Zeeland Herald dat de uitbarsting voor een nieuw gat in de berg heeft gezorgd. Mount Tongariro ligt in het midden van het Noordereiland. Locatie is populair bij toeristen... en werd onder andere gebruikt in de film The Lord of the Rings. Voetbalseizoen moet nog beginnen, maar de Tweede Kamer praat nu alweer over de voetbalwet. VVD-kamerlid Janine Hennes-Plasgaard zegt in het Nederlands Dagblad dat de voetbalwet moet worden aangescherpt om relschoppers harder te kunnen aanpakken. Op meerdere plekken ging het mis afgelopen week. De Tweede Kamer denkt aan uitbreiding van gebieds- en stadionverboden, plus hogere boetes en straffen. De schade aan woningen door noodweer is tot recordhoogte gestegen. Bij de verzekeraars regent het meldingen van consumenten... die te maken hebben met wateroverlast. Als gevolg van het extremere weer neemt niet alleen het aantal schadeclaims toe... ook stijgt de omvang van de schade aan woningen. En dat voelen de verzekeraars. De premies zullen dan ook met enkele tientjes omhoog gaan. Zo weet het Algemeen Dagblad. De drie terreurverdachten die vorige week in Spanje werden gearresteerd... zouden een aanslag hebben willen plegen op een winkelcentrum in Gibraltar. De aanslag die moest plaatsvinden tijdens de Olympische spelen, melden Spaanse media. Gibraltar is een Britse kolonie op het zuidelijke puntje van het Iberische schiereiland. Drie zouden lid zijn van het islamitische terreurnetwerk Al-Qaeda. Vermoedelijk wilden de mannen met een vliegtuigje explosieven op een winkelcentrum laten vallen. En wie dacht dat het winnen van de zilveren medaille voor de springruiters op de Olympische Spelen het hoogtepunt van de dag was? Nee dus. De ruiters die brachten kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima een eerbetoon door met hun paarden voor de tribune te poseren. Alle vier namen ze hun hoed af. Het was het hoogtepunt van de dag voor mij, zei Jur Vrieling. Na de barage gaf kroonprins Willem-Alexander via journalisten... een blaadje aan de ruiters. Het was een tekening die Amalia voor hen had gemaakt op de tribune. Op de tekening is een ruiter te paard te zien in het oranje... en een beker met een grote 1 erop. U kunt de tekening zien in AD Sportwereld. Moeten wij nog even het medailleklassement uh, behandelen? Ja, maar Mark? Zijn er nog mensen ons voorbij gegaan landen, landen? Nou, ga jij eens eventjes vertellen waar we staan ondertussen. De twaalfde zie ik nu. De twaalfde uh, plaats. Maar dat is nog onder voorbehoud, natuurlijk, dat is zonder die medaille van uh, Van Rijsselberg. Dat betekent dat als die erbij komt, gaan we dan eindelijk Noord-Korea voorbij? Dan gaan we Noord-Korea voorbij. En zelfs ook Hongarije. En dan staan we tiende. Kijk, dan zijn ja. we opeens in de top 10. Zijn we lekker op weg naar uh, de beloofde aantal medailles: 16 plus 1. Goed, en uh, wie staat er bovenaan? China? Uh, de, uh, ja, China nog steeds en dan de VS en uh, daarna het uh, gasland, Groot-Brittannië. En wie gaan ook lekker hè? met toch gouden Gouden medailles. Dankjewel, Mark. Meer straks, na de klok van acht uur. Meer nieuws heb ik het ook over. Veel immigranten in Griekenland, daar gaan we over praten. En we gaan praten over Scheringa, Dirk Scheringa van de DSB. Die moet heel erg veel geld betalen. 20 miljoen euro willen ze van hem hebben. Welcome to London.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 964, geen record. Het is 964 voor Hoesijn Bolt. Hij doet het hem toch weer. Hoessein Bolt. Tot en met 12 augustus, Londen 2012. Olympisch kampioen op de 100 meter. Hoogte de Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportzone. 963 is uiteindelijk de tijd. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.